Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het... Jackson is schuldig bevonden aan de dood van de popster in 2009. Dr. Conrad Murray wordt door de jury verantwoordelijk gesteld voor het toedienen van de fatale dosis medicijnen aan Jackson. Volgens Murray nam Jackson die zelf in. Een rechter bepaalt later deze maand de hoogte van de straf. In Amerika is de oud-wereldkampioen boksen in het zwaargewicht Joe Frazier overleden. Frazier werd prof in 1964 na het behalen van Olympisch goud. In 1970 werd hij wereldkampioen door een overwinning op Jimmy Ellis. Zijn beroemdste gevecht was in 1971 tegen Mohammed Ali. Miljoenen tv-kijkers zagen hoe Frazier op punten won. Bij de twee partijen die vochten was Mohammed Ali de sterkste. Joe Frazier had leverkanker, hij was 67 jaar.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 De meeste bestuurders in de zorg verdienen minder dan de norm die ze zichzelf hebben opgelegd. In een brief schrijft minister Schippers dat er in 2010 101 nieuwe bestuurders in de zorg aan de slag gingen die gemiddeld 147.000 euro per jaar verdienen. Volgens Schippers kan men voorzichtig spreken van een cultuuromslag in de zorgsector. Werknemers maken weinig gebruik van verlof voor zorg of ouderschap. In 2009 nam 2% van de werknemers kort zorgverlof op om een ziek familielid te verzorgen. Voor langdurig verlof was dat maar 1%. Ouderschapsverlof is populairder. 10% van de ouders met kinderen tot 8 jaar maakte er gebruik van, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het weer eerst nevelig en grijs, later vanochtend steeds meer zon. En vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 11 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. is Sombakker van de ANWB. Er staan lange files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 5 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Beverwijk 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Verderop bij knooppunt Rotterdamplein 6 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En nog een ongeluk op de A9 bij knooppunt Raasdorp 5 kilometer. En daar is de rechter rijstrook afgesloten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Plein 3 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook afgesloten. En de langste viel op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusde Zuid 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In circa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 Let's, Let's Ich komm noch aus, besonders deine Gegend meide ich. Und nur selten treffe ich deine Freunde, sie fragen mich, was ich jetzt tue. Was soll ich denn schon tun ohne dich? Ich hab nur.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 Wer von der Hoffnung Sie bringt mich durch die Nacht Genomm mal alles durch von Anfang an Wann ich bleibe in der Hoffnung dass die Zeit schon alles richtig macht Wir stehn zu ihr was ich kann ik hap me heen, ik hap me aus, setze een Fuß vor den anderen, bis ik alles, was, was geschehen is, kapier. Ik hap me heen, ik hap me aus, neem een Tag nach dem anderen, bis ik endlich weiß, dat je weer komt bij mij. geschehen heb een, ik heb een, ik aus. Ik heb een dag naam, ik heb een dag naam. Ik heb een preis, dat weer Wat een goed liedje zeggen Roger Cicero en Ich Atme Ein. En het is, um, ik ken iemand hier in de omroep die dat liedje wel eens vaker draait. Volgens mij is albert jan Vos. Zo, van harte welkom bij een uh, nieuwe n uh, nieuwe view Nieuwe zondag in Kernland. Het is zondag is 6, is 6 november 2011. Van harte welkom. Aldo, goedemiddag. Rudy, goedemiddag. Hoe gaat het? Uh, ik heb het zwaar. Heb je het zwaar? Ja. Nou, dan zou ik met een goed bericht beginnen, want we kunnen met z'n allen aan de wijn. Uh -oh. Waarom zou je misschien denken, nou ja, een stof in rode wijn zit, heeft positief effect op de gezondheid. De stofwisseling van, uh, van mannen verbeterde Cynifficiant nadat ze een maand lang elke dag resveratrol kregen. De effecten lijken net zo goed als caloriearm dieet. Als je denkt, wat, wat zijn het voor rare woorden? Ja, dat is de, is de bekendste stof in rode wijn. En het zit onder andere ook in pinda's, druiven en moerbeien. En uit eerdere studies met dieren hadden al aangetoond dat resveratrol kan beschermen tegen nadelige effecten van vet eten en ook van invloed is op het insulinespiegel. De effecten zijn vergelijkbaar met wat er gebeurt als dieren of mensen uh, minder calorieën binnenkrijgen. Aha. Dus, dus eigenlijk uh, wil je zeggen, man, stop met bier drinken en drink ga wijn. Vol aan de wijn. Misschien verschilt het wel met je bierbuik. Dat denk ik wel. Ja, een ja, wel een cool. hele goede van jou. Eeuwig blijven is in de toekomst misschien mogelijk. Onderzoekers van de Amerikaanse Mayo Clinic vonden een manier om de veroudering van cellen te vertragen. Het onderzoek concentreert zich op, op zogenaamde cellen. Deze cellen stoppen met delen. Het immuunsysteem verwijdert deze cellen meestal, maar in de loop der jaren hopen ze zich op. Bij heel oude mensen bestaat het lichaam voor de 10% uit deze cellen. Oké. Okay. En um, RTL4... Is opnieuw de grote winnaar van de primetime zaterdagavond geworden. Ik hou van Holland is volgens Stichting Kijkonderzoek het best bekeken programma met 2,7 miljoen kijkers. Pussy in the Family kwam uit op iets minder dan 2 miljoen kijkers. Het seizoen van Wat vindt Nederland met vaste teamcaptains kwam uit de startblokken op 1,4 miljoen kijkers. Dat is ongeveer gelijk aan dit was het nieuws die de afgelopen weken presteerde. Ik heb uh, gisteren alleen niet gekeken, Oosje, uh, niet van um, Wie was er ook weer? Oh ja, de, het, het, het uh, diner op Nederland 1. Hoe heet dat nou ook weer? Oh, Ik kom er niet op, maar het is, is een Sorry? diner op een die... familiediner. Klopt, ja, ja het familiediner. En Bert van Leeuwen is daar presentator. En uh, die namen ze dus in de maling. Het was wel heel erg grappig. Okay. En bij Oosje was uh, Sophie Ellis-Baxter de gast. En dat is bekend van dit liedje. It's zij dus en zij werd ook uh, flink in de maling genomen en ze gingen uh, samen een jointje roken. Dat is wel oh, heel grappig. Dat vond ik wel een voor vocht. Oké, dat zou mis kunnen. In Nederland 1 moest het vooral hebben van goed bekeken programma's in de vooravond. Bij het 1K schaats trok veel kijkers aan de NOS. De verschillende afstanden werden bekeken door 750.000 tot 1,1 miljoen kijkers. Wie van de drie was om half goed voor 930.000 kijkers, terwijl Kassa ruim 1,5 miljoen kijkers trok. Het Personaal is er 1,8 miljoen mensen gezien. Paul was gisteren goed voor 796.000 kijkers. Proeven trok 763.000 kijkers. Die heeft het niet makkelijk hè? Nee. Ook weer heel de weinig kijkers. Nou, de de ja, voor het was het programma dat eerst had. Die, die wensen, uh, het, ja. er, uh, nou, het is een vergelijkbaar programma hè? Mooi wederleeuw volgens mij is dat ja, toch? Ja, klopt. Nou, dat, maar dat is is heel goed gedaan. En na dit programma het programma gemaakt. Was, uh, ja, minder. Ja. Ja, misschien zijn mensen gewoon een beetje paal en leeuwmoe of zo. Ja, ik denk het. Want hij heeft ook natuurlijk een uh, door de week programma gehad. Van el elke avond, een late-night show. Ja. Ook niet goed bekeken. Maar... En dit, ja, wat nee. ze zijn doen, ook niet goed bekeken. als ja. ja, je ziet het hoef nu ook weer terug in op het in Pluis. Ja, dat is wel, wel leuk. Ook wel, ja dat wel. Ja, ze hebben een stukje zeg maar. Sommigen wel, leuk, sommigen niet. Maar... Ja, dat, dat is altijd wel. Ja. En het beste IUD van Nederland op SBSS uh, was voor het laatst te zien. Het programma trok uh, 386.000 kijkers. Ook weinig. Aansluitend was dat wedden dat ik het kan, waar opnieuw kijkers wegliepen. Jeroen van der Boom hield een publiek van 618.000 koppen over. Wat ik dat zo raar vind, hè? Of wel knap? Hoe weet je nou precies hoeveel mensen er gekeken hebben? Oeh, ik heb geen idee. Gaan we even, over, gaan we even achterna. Ja. Want dat wil ik, ook, uh, wil ik ook best wel weten. Want je weet ook nooit hoeveel mensen er in je huis wonen. Dus als ik, stel, ik zit met allemaal vrienden tv te kijken... Heeft ze dan alleen mij Of weet ik dat ik misschien zit te kijken? Ja, ik denk dat ze een schatting doen ofzo. zo. ben ik wel benieuwd. Dan. Ja, ik heb geen idee. Gaan we even achteraan. En vandaag is in de Haarlem koopzondag, maar vandaag is ook in Haarlem, het Spaarne kunstroute, open ateliers en galerijen. Deze zondag um, is dat van 1 tot 5, dus ga je nog in Haarlem Kijk gerust. En je maakt kans op een fiets. Ja, bij VNV Zandvoort maak je deze kans op, op deze fiets. Kom langs, film een formulier volledig in en weet wie deze fiets van... Is. Wie weet is dus deze fiets van u? Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. De Deelname aan de actie meldt zich tevens aan voor de VV Nieuwsbrief. Deze kunt u in alle tijden opzeggen. De winnaar krijgt uiterlijk 1 december persoonlijk bericht. De prijs is niet inwisselbaar voor geld. Oké, okay, mooie fietsen te krijgen bij VVV Zandvoort. Vandaag in het verleden met vandaag 6 november in 1923. De Sovjet-Unie voert een experimentele kalender in. Die kalender bestaat nog maar uit vijf dagen. Hij is uiteindelijk niet doorgekomen. En vandaag in 1919 de allereerste radio-uitzending in Nederland voor het algemene publiek. De, pre de presentator is Hanso Schotanus ah, Stiringa, Hidersta. Mooi nou. Ja, kent u hem nog? 1919. 19. Vandaag 6 november 1966. Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands elftal wordt een speler van het veld gestuurd. Die speler is? Johan Cruijff. Sorry? Hij zou een scheidsrichter hebben geslagen. Oh, dat, moet je en, doen, nee. dat moet je ook niet doen. Nee. En vandaag in 1981 de Trotcent voor het eerst een TV-show uit. met de altijd zo bescheiden ironieën. In juli van dit jaar was er al een proefprogramma te zien. En vandaag in 1997. Ahoy barst bijna uit zijn voegen. In Rotterdam wordt de MTV Awards uitgereikt. In de prijzen vallen YouTube, uh, 2 Björk, The Prodigy, John Bon Jovi, The Backstreet Boys, Hansen en The Spice Girls. Oké. Okay. Oké, zo zijn de deals. tussenstanden in de eredivisie, Ook de wedstrijd die nog worden gespeeld En uh, nou ja, het is vandaag een beetje een saai weertje vind ik in Zandvoort. Het zal rond de 14 graden zijn En morgen wordt het, uh, ja net zo'n dag als vandaag, een beetje een grijze dag uh, Met het kans op motregen. maten tot het noord, oostenwind En de maximale temperatuur in Zandvoort is zo rond de 12 graden Oké, okay, het is tien van half drie. goedemiddag, zondag in Kemland. En hier is Jonathan Jeremiah I'm feeling, I'm feeling. I've been feeling like you messed me around Levert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 en 40. Van Nickelback En uh, uit, een, uh, uit een Onderzoekje onder luisteraars Van, uh, van een of andere dating site Is gebleken dat Nickelback de grootste Muzikale afknapper is Zowel voor, vrou voor vrouwen als voor mannen De top 10 is als dus volgt uh, Britney Spears op 10, Lil Wayne 9, 8 Katy Perry Creed, geen idee wie dat is, op 7 YouTube op 6, Coldplay op 5 Keshia op 4. En de top 3 bestaat uit Lady Gaga. Op 2, hoe kan het ook anders? Justin Bieber. En op 1, Nickelback. hun nieuw single heet When We Stand Together. Gaan we kijken naar de eredivisie voetbal. Gisteren een aantal wedstrijden gespeeld. Nac nou, Breda tegen Vitesse. De uitslag was er 1-0. Rode JC speelde thuis tegen Herenveen. Herenveen won die uitwedstrijd uit met 1-2. RKC Waalwijk. Tegen FC Groningen uit de slag werd daar 1-1 En fijner thuis in de Kuip tegen NEC Nijmegen de, toestand, of de eindstand was daar 0-1 Vrijdag werd er ook een wedstrijd gespeeld VVV Venlo tegen Excelsior De einduitslag is daar 0-0 Daar is om half 1-1 wedstrijd begonnen Ajax altijd lastig in Utrecht Blijkt nu ook weer te zijn De toestand is uh, daar 5-4 voor FC Utrecht de wedstrijd is goed als afgelopen, maar ja, wie weet kan eigenlijk nog in de laatste minuut scoren. Dan hebben we een aantal wedstrijden nog op het programma voor vandaag. Ja, en dat is tussen Twente en de Graafschap en AZ tegen Adenhaag en half vijf PSV tegen Heriklis Almelo. You're the shakatak and uh, down on the street. Zometeen, immediately, Tjerk de Blauw with the football. is by the wedstrijd AGB Bloemendaal. But now first, William Bell, I forgot to be your lover. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry... My loving heart Oh, when you needed me Now I realize that you need love too And I'll spend my life making up to you Oh, I forgot to be your lover And I'm sorry, I'm so sorry Taking the time to share with you all the burdens that love will bear. And have I done a little simple thing to show you just how much I care? Oh, I've been working. man. Oh, I forgot to be your lover And I'm sorry I'll make it up to you somehow, baby de sportvelden van zuid Kennemerland. Je, Je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw. Goedemiddag, natuurlijk hier die wedstrijd uh, tussen AGB en uh, Bloemendaal vandaag in Amsterdam. Waar dus uh, gespeeld gaat worden. Ja, AGB staat nummer 2 natuurlijk op de ranglijst. En Bloemendaal staat gedeeld op de derde. Dus we zijn benieuwd natuurlijk wat uh, gaat worden hier vanmiddag. Het is een team wat, uh, ja, wat gewend is om vrij uh, vroeg in de wedstrijd druk te gaan zetten op het doel van tegenstander. Dus daar moet je mee omgaan, natuurlijk, de eerste 10 minuten om dat een beetje de onder, uh, ja, beetje uh, weet je in te kapselen eigenlijk. Dat je niet te zwaar onder druk komt te staan. Komt een aanval die aan, gaat richting het doel van Maan Kerkbam. En die bal die gaat verder, verder overheen. Dus dat betekent dat het uh, gevaar geweest is. Boemerdaal wel enkele mutaties heeft in zijn ploeg, ten opzichte van ja, vorige week. vorige week waren er een aantal blessures. Nu zijn er nog een aantal blessures. Maar er staat toch weer een, een team op de been, wat denk ik uh, representatief is, is voor het spel van Boemerdaal. Uh, nou, uh, ja, dat betekent wel dus natuurlijk dat uh, Sebastian Thomas, die is voorlopig uh, uitgeschakeld, natuurlijk, want die heeft een ontsteking in zijn knie. En dan Rolf Bergman, die vorige week moest met de rugblessure die is naar het ziekenhuis geweest om de fotos te laten maken. Ja, en die is, is dan ook een of 5-6 kwijt. ...omdat er dus zeker een aardige, ja, een aardige spierscheuring in zijn rug zit natuurlijk. En dat is natuurlijk heel vervelend voor uh, Ralf Bergman. Maar dat betekent wel natuurlijk dat anderen een kans krijgen. En dat betekent dat Frizo de Jager vandaag erin staat. Frizo de Jager, die normale vaste speler van, uh, van de tweede die is. Die dus nu uh, de kans krijgt uh, om uh, te laten zien hier uh, in het eerste wat hij kan. Afgelopen dinsdag heeft men gespeeld tegen Zandvoort voor de HD-cup. En uh, dat deed men uh, bijzonder goed, moet ik zeggen. Want daar won men dus met uh, 5-3 uh, van, uh, van Zandvoort. En het was een genot om naar te kijken. En uh, men kwam dus gedeelte wel zwaar onder druk te zitten. Omdat hij hier een de van uh, van AGB. En die bal gaat verder en ver over. En uh, zo is het gevaar geweken voor uh, Daan Kerkman. Maar nog wel zij, ja, het me wel zwaar in onder druk. In de tweede helft natuurlijk afgelopen geloof ik dienst. Toch in dus dat uh, te redden. En die overwinning, uh, de sleven met uh, 5 tegen 3. Maar ja, het is natuurlijk van een andere kaliber uh, hier AGB. Dus we gaan kijken natuurlijk wat het uh, wordt vandaag. En het uh, trap van uh, Kerkman met Tim Jong, Tim John heeft die ballen zijn voeten. Uh, Krijgt een tegenstander. Die stelt de bal, uh, kan hij niet houden. Zit, uh, maar de keukje die bal achterin die bal oppakt. Achterin waar goed teruggezet wordt door de AGW. Dus uh, Gijs Pool Poel gijs plaatst de bal terug op Daan Kerkman. Daan Kerkman moet die bal aan trappen. Doet hij dan ook goed. Richting Paaltje. Paaltjean kan er net niet bij komen. Die bal die wordt achterover de lijn. Klopt uh, door de nummer 5 door Erdal Tonjik. dat betekent dat uh, Frizo Jager uh, snel die bal nog gaan halen. En uh, kan gaan uh, kijken of iemand kan ingooien. In uh, Frizo uh, staat erbij. Gaat, uh, gaat kijken waar hij hem uh, kan ingooien. Ondertussen. Dat staat Robichel uh, aanwijzingen aan te team. Ga je shampoo, geef aan de bal. Ga die bal niet houden. Dat betekent meteen dat de AGB die bal kan overnemen. Gaat die bal aan de rechterkant nee. van het Dan moet Joost-Hofke erbij. De Joost laat hem gaan. Maar dat is een goed dekking Je staat daar van Auken, Die jagen die, die bal goed oppakte Meteen doorgestuurd naar door Tim Jones. Tim john aan de rechterkant. Ziet dan Melvin Jordaan. Melvin maakt de schijnbeweging. Heeft die bal dan voor zich. Wordt een overtreding gemaakt. Die toch gaan we meenemen. Snel genomen door Paul Jones. Dan die Joost-Hof ja. AGB, die kan hem net dus onder die lap vandaan. Ik, eh, anders had ik hier een oversteen, dat als een mooie uit hvo Tim Jones zag dat bijzonder goed natuurlijk. En, eh, ja, die zag meteen dat Joost in vrije positie kon komen. En dat betekent meteen een eerste hoekschop hier in de wedstrijd. Die gaan we er even meenemen. Kijken of het uh, gevaar kan opleveren. De is op is die gaat trappen. Die heeft natuurlijk hele mooie trappen in zijn benen. Die legt ze altijd uh, razend uh, goed neer. Hij legt de bal uh, klaar. Gijs heeft er geeft dat die bal genomen kan gaan, uh, gaan worden. Uh, kijk er even naar. Aan zijn schoenen gaat hem niet trappen, komt die bal aan. hoog voor hem. Is het je hoofd kan niet erbij komen? Nee, die kan er net niet bij komen. Dan wordt die bal er half uitgehaald. uit de verdediging toch aangebeten die hieruit kan komen. Nou we dan nou oppassen voor die counter, natuurlijk. Het is vries die dus een, over, een overtreding maakt. Nee, het is de man AGB die een overtreding maakt. En dat betekent in de middencirkel een vrije trap voor de Boeman. En gesteld, Turk, vijf minuten met stand, uiteraard 0 tegen 0. I'm really tired of my concrete jungle Six days a week is way too much I'm gonna make the great escape. Go on a little getaway I'll go get my beat-up motor Start it up and head for the green All Of endless countryside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 Is I'm down de Michael Bublé en that's Live. Zometeen het regionieus hier bij zondige Kempenland. Wat is er gebeurd hier in de omgeving van Zandvoort? Oh.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 now move on and accelerate, You don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? I got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up on the wall and just shake that thing. Go crazy, yo, lady, yo, baby, let me see you wreck that thing and drop it down low, low. Let me see you take it to the dance, low. Evacuate the dance floor Ga je lekker Zondag in Kennemerland. Je op de <laughs> en we, gaan, we gaan even wat uh, regenieuws doornemen Want uh, gemeente Zandvoort Heeft besloten om restaurant bar Restaurant bar 2B aan de Halterstraat te sluiten En bar Dancing Fame Nog één kans te geven Beide zaken hebben zich niet gehouden aan de regels en vergunningen. Eerder heeft 2B al een bestuurlijke waarschuwing en een vervroegde sluiting opgelegd gekregen. Maar door een scala van overtredingen is besloten om de zaak per 18 november te laten sluiten. Al dus de gemeente. Vreems zal zich niet hebben gehouden aan vergunning om voorschriften uit de wet. Daarnaast kwamen er vele meldingen en klachten van omwonenden. Burgemeester Meijer heeft besloten om voor twee jaar de vergunning voorwaardelijk in te trekken. Bovendien zal de exploitatietijd vanaf 1 april. Drie uur worden in plaats van vijf uur. Gedurende twee jaar zal de controle zich vooral richten op overlast vanuit de horecabedrijf. In dit kader dient het, uh, dient dit voor de horecabedrijf verplichte muziek begint te zijn ver, uh, vergezeld. Komend weekend is er geen treinverkeer mogelijk tussen Haarlem Centraal en Amsterdam Sloterdijk. In het kader van de winter treffen NS en ProRail dus de nodige maatregelen. Er zullen diverse werkzaamheden aan het spoor plaatsvinden. Hierdoor moeten reizigers met de NS-bus reizen. De bussen vertrekken elke kwartier van station Haarlem Centraal, Haarlem en Amsterdam Sloterdijk. De extra reistijd bedraagt 15 tot 30 minuten, al dus de NS. En de politie heeft afgelopen nachten rond 10 uh, uh, voor 5 en meldde binnen van de verkeers ...om van met letsel op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Daar aangekomen zagen zij de bestuurder van de auto op de grond liggen... ...en merkte zij dat hij zeer agressief was. De ambulance is ter plaatse gevraagd... ...maar de bestuurder bleek geen ernstig letsel te hebben. Wel rook hij heel erg naar alcohol. Volgens de had de automobilist veel te hard gereden. De bestuurder zelf verklaarde dat hij te veel gedronken had. Hij werd door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hier weigerde hij elke medewerking en dus werd hij ingesloten. Zijn rijwijs is direct door de politie ingevoerd. Tegen, de, en tegen hem uh, is het uh, proces uh, verbaal gemaakt. En vanaf vandaag een leuk iets om te bekijken als je vrije tijd over hebt. Sinds vandaag is het mogelijk om het circuit van Zandvoort te doorlopen in Google Street View. ZFM Westkust weerbericht. Vandaag overheerst de bewolking, maar blijft wel overal in de regio droog. Het wordt vanmiddag maximaal 40 graden en de wind waait uit het noorden en is overland. Meneer is krachtig, uh, uh, matig. Kracht 4 en een zee... Regelmatig vrij krachtig, kracht 5. Vanavond en de komende nacht is en blijft het ook overwegend bewolkt. Het, uh, het blijft droog en het koelt af naar een graad of 19. Een wind waait noordoosten en het is overland meest matig en de zee soms vrij krachtig. Kracht 4 tot 5. Morgen overweer is ook de bewolking, maar het blijft wel overal regio droog. De noordoostelijke wind is overwegend water van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar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 dagen die werden veertig maanden Waarbij ik elke nacht voor het slapen Gaan die zinnen halen Meer dan duizend keer gezegd Gefluisterd in je oor bij mijn thuis of in je bed Ik heb het slavertje van vier tonen niet meer nodig Geluk dat maak je zelf Ben jij mijn gelukkig ook Ik ben nog steeds onderweg naar jou Hoe de weg ook loopt Ik weet alleen dat de weg met jou lekker loopt Echt, dat gevoel van die avond in de kroeg Is hetzelfde nog. Sterker nog, nog sterker Sinds april de elf Vanaf die laatste monden zijn we jaren verder En ik zeg nog steeds elke nacht Ssh, slaap lekker, slaap lekker, slaap lekker. J, is haar, dus. Hey, is wat ik zei tegen haakens? Dus. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? Hey, is wat ik zei tegen haar, dus Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij.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 Dickie Derks en Eva de Roveren. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw. En waar die stand uiteraard nog steeds 0-0 no is -no in die wedstrijd, maar waar we wel naar een leuke wessen zitten te we kijken. Een paar kansjes voor Boemendaal. Onder andere een schot van Joost Hofkrijna, een schot van Tim Jan. Die allemaal raak langs gingen. En uh, voor hetzelfde geluk uh, had ze wel erin gegaan. AGB wat Visse uh, speelt hier. Dat kun je wel verliert te combineren, weer terug te zetten. Maar Boemendaal staat goed gegroepeerd Dan kan wel nog alle aanvallen afslaan van AGB, komt een ingooi voor uh, DCG op de hoogte van, uh, van het 16 meter gebied en uh, die bal moet hier gehaald worden, want is er Maar weg. Maar we, zijn, we zitten aan een leuke wedstrijd te kijken, het is, uh, het is frisse voetbal van uh, beide zijden. Zij zitten goed bovenop het grond, duidelijk wel zeggen. en er is al één geel kaart, de ballen 0 voor de nummer 11 van hun, uh, dat is uh, S.W.T. Saman, die, uh, die, uh, die zoekt de bal voor, uh, voor de doelman van Roemendaal, uh, Daanweg, en uh, dat kan natuurlijk niet, want uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is gewoon een heel opletten, want dat is gevaarlijk. En met daar kan die bal oppakken. En dat betekent dat het gevaar geweest is. Hij kan hem meteen richting Melvin schieten. Melvin kan die bal aanpakken. Melvin kan die bal ook aanpakken. Hij heeft hem een tikkie, maar hij mag hem toch doorgaan met de scheidsrechter. Hij stelt gewoon de bal. En is het gewoon. Ja, uh, AGB wordt de bal oppakt. Op de linker elf Komt die bal meteen weer door aan de rechterkant? Hetzelfde Moet dan Moet Gijsjan Poelgeis en Gijsjan doet ook goed. En dan wordt er overtreding gemaakt op, uh, op op Melvin. En dat betekent de vrije trap uh, door Gijsjan Poelgeis. Die legt de bal klaar. Die zal hem gaan, uh, gaan trappen. Gaat kijken waar die enkel spelen. Laat de eerste spelers uh, naar voren trekken. Sta er met de handen, jongens komt, dan moet ik hem heen spelen. Dus zegt, let dan, pan, uh, klaar voor uh, van Melvin. En uh, die gaat er neer. Maar dat is niks aan de hand, zegt de uh, En dan gaat die bal eruit. En dan kan uh, Willem uh, van mij even even uh, de verzorger in het veld komen voor een blessurebehandeling. Maar ik denk dat er niks aan de hand is. En ondertussen gaat Robbyschel op weer opstaan om het aanwijzingen te geven aan, uh, aan zijn team. Maar er hoeft geen blessurebehandeling te komen. Dus dat betekent meteen natuurlijk dat die bal uh, genomen kan gaan, uh, gaan, gaan worden als ze uh, ingooi zijn. Maar uh, de ballen zitten in de zoek, dus we zijn nog aan het kijken wat er nu gaat gebeuren. Iedereen gaat wel een wat drinken en het is uh, Melvin die die ballen kan oppakken. Melvin uh, gaat hem dan naar uh, Joost Hofke. Joost Hofke zal keurig terugtrappen natuurlijk naar de doelman van AGB uh, En dat betekent dat er uh, nu weer uh, gesteld kan maar gaan worden. En we hoeven dan heel snel uh, zijn posities innemen. Dus Friso die hem goed uh, neerlegt op is zijn broertje Auken. Nou wordt een overtreding gemaakt door de nummer 6 uh, Dat is uh, Nisikiemak en dat is een vrijdag natuurlijk voor de uh, Bovenal in, in de cirkel. Of uh, flank cirkel Dus de uh, keuze die zo... daarmee gaat uh, bemoeien. Die kan gaan uh, trappen. van gaan naar voren. Jooshoff kan gaan nemen met zijn natuurlijk. Om te gaan koppen. Zal ik al hoog en laag erin gaan. Dan je ik hem ook hoog erin. En dat is geen gevaar voor de doelgaat natuurlijk. Die kan hem dus zo uit En dat betekent meteen een lange trap uh, richting uh, naar voren. En dan moet Bart naar de traan Die moet die. Uh, en dan wordt er overtreding gemaakt door uh, de nummer 9 van, uh, van uh, AGB uh, Mohammed uh, Kozak. En zij trapt op de rand uh, voor Bloemenal. Uh, en het zal Keus zijn die natuurlijk daar weer mee gaat, uh, gaat trappen. Keus uh, legt uh, de bal klaar. Gaat kijken hoe ik dan neer kan leggen. En toen uh, komt eraan om net uh, op te gaan halen. Hij zal hem uh, vooruit gaan niet om de druk weg te halen, komt die bal dan echt in Melvin. Melvin kan hem niet aankomen. En Jozof die die bal goed op. Jooz heeft de verlies van de bal aan mijn leven. En die houdt hem goed binnen, maar het is uh, Marco die dat weg gehad. En daar uh, en dan mag het we daar weer doorgaan. En dit is al een spits van, uh, van uh, AGB uh, die de die bal terugkaart in het middenveld. En is dus AGB wat uh, snel